zwangere vrouw. Het gaat om de vader, de broer, haar neef en haar ex-verloofde. Ze zijn schuldig bevonden aan moord. De vrouw werd in mei gestenigd toen ze voor de rechtbank wilde getuigen tegen haar familie. Die had haar echtgenoot aangeklaagd voor ontvoering omdat ze tegen hun zin met hem was getrouwd. Door de steniging kwam er internationaal veel aandacht voor geweld tegen vrouwen in Pakistan. De NS Publieksprijs 2014 is gewonnen door het boek Kieft van Michel van Egmond. Het boek over voormalig profvoetballer Wim Kieft is daarmee boek van het jaar. Michel van Egmond is de eerste schrijver die twee keer achter elkaar de grootste publieksprijs van Nederland wint. Vorig jaar won hij met het boek Gijp. Het weer veel bewolkingen droog, vannacht is het 6 graden. En waar opklaringen zijn, daar kan vorst aan de grond ontstaan. Morgen af en toe zon bij zo'n 9 graden. In het weekend is het iets warmer, maar dan is er ook meer kans op regen. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1036 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen met een nieuw werkje, Lord of the Ans, zo heet, U noemt de persoon zichzelf. Deze dus idee heet Firebird en uh, nou, daar gaan we mee beginnen. Nieuw allemaal voor Peaceful Radio Show hier op CFM Zandvoort. En ik heb het nog niet voorgesteld, ik ben Ben of Eugen. Met Ik ben een beetje naar warm, want de kerstcd stromen al binnen... Sinterklaas is nauwelijks in het land, dus uh, we doen het even rustiger. Goed, ga er maar eens lekker voor zitten. Kies voor radioshow.eu.com. Het maakt allemaal niet uit. Maar Shri Bura Oh, <laughs> Dat er Quiero decir Amada mía he ensayado estas líneas con paciencia esperando el momento adecuado Ya lo tengo yo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 Een onbekend aantal jongeren is op het dak van een jeugdinstelling in Zeist geklommen. De politie heeft een onderhandelaar ter plaatse en er staat een arrestatieteam klaar. Volgens een politiewoordvoerder heeft de brandweer een hoogwerker tegen het pand geplaatst. Waarom de jongeren het dak op zijn geklommen is niet bekend. In zes vernieuwde gemeenten konden de inwoners vandaag naar de stembus. De opkomst lijkt lager dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. In Den Bosch was de opkomst rond 8 uur 38 procent. Ook in Krimpenerwaard en de nieuwe gemeente Nissewaard was de opkomst laag. In de Gelderse gemeenten Groesbeek, Millingen en Uppergen had rond half zes ongeveer 45 procent gestemd. De komende uren worden de resultaten verwacht. De Indiase politie heeft de hindu-goeroe Bapa Rampal aangehouden. De politie was sinds gisteravond in gevecht met duizenden aanhangers van de goeroe. Volgens lokale autoriteiten vielen daarbij zes doden en honderden gewonden. De sekteleider wordt met 38 volgelingen verdacht van betrokkenheid bij een moord in 2006. Rampal negeerde 43 dagvaardingen. Toen hij maandag weer niet kwam opdagen werd de politie ingeschakeld. Hij had zich met duizenden volgelingen